24 uur per dag zonder voeding. Die werkt op batterijen, maar die worden niet altijd door kundig personeel opgeladen. En daardoor ontstaat er s'nachts paniek bij de tijdelijke krachten. Er komt ze soms op neer dat ik midden in de nacht moest uitleggen hoe, hoe het zonder voeding werkt. En dan eh, verstaan ze het niet en dan is het, eh, doen ze ook niet hun beste voor, dan zeggen ze rustig maar.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 De oorzaak rust vaak op communicatieproblemen, die voor een belangrijk deel ook te wijten zijn aan het gebrek aan communicatievaardigheden bij het verzorgend personeel. Men heeft onder andere te maken met de kwetsbaarheid van teams. Door uitval van een medewerker heeft dat onmiddellijk grote gevolgen voor de andere medewerkers op de afdeling. Gaten worden vaak opgevuld met onervaren krachten. Deze krachten zijn minder goed in staat te anticiperen op vaak gewoon normale eenvoudige vragen van de families. Er is ook tempeldruk door bezuiniging in de sector algemeen door de centrale overheid. Het personeel in verpleeghuizen heeft hierdoor te maken met frustraties in het werk. Ook kunnen de communicatieproblemen zich voordoen bij gebrek aan onderlinge afstemming tussen de leidinggevende en de medewerkers. Dit manco dient te lijf worden gegaan middels een combinatie van training en gedragen cultuuromslag binnen de verpleeghuizen.